Het is door op met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw doelen van Islamitische staat aangevallen. Zowel in Syrië als in Irak werden panzervoertuigen van IS onder vuur genomen. Gisternacht begon Amerika met enkele Arabische bondgenoten met het bestoken van IS-doelen in Syrië. In Irak werd IS al langer aangevallen. De Britse hulpverlener Ellen Henning, die door IS-strijders wordt vastgehouden... heeft zijn familie in Groot-Brittannië een audioboodschap gestuurd. Hennings echtgenote zegt dat haar man in de opname smeekt om in leven te blijven. Hij werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht. In Den Haag heeft vannacht een grote brand gewoed in een huis aan de Beeklaan. De brand brak uit op de zolder en sloeg over naar zolderverdiepingen ernaast. Rond twee uur was het vuur onder controle. Een van de bewoners heeft tegen de politie gezegd dat hij de brand heeft aangestoken. De man is aangehouden. Bij de brand in Den Haag raakte niemand gewond. Het is tijd om op te treden tegen klimaatverandering. De tijd van praten is voorbij, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... aan het begin van de klimaattop in New York. President Obama zei in New York dat de Verenigde Staten en China... het voortouw nemen in de strijd tegen opwarming van de aarde. De twee landen zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen. In Een restaurant aan de Matanesserweg in Rotterdam is een man doodgeschoten... Hij werd gisteravond rond zes uur beschoten door één of meer daders en die zijn gevlucht. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een afrekening onder criminelen. En na een ruimtereis van tien maanden is de Indiaanse sonde Mangalyaan aangekomen bij Mars. De Indiaanse satelliet is in een baan om de planeet gebracht... Mangaliaan gaat foto's nemen en de dampkring van Mars bestuderen. Alleen de VS, Rusland en Europa zijn er eerder in geslaagd een missie naar Mars te sturen. Het weer geleidelijk neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. en Later klaart het in het westen weer wat op en het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 For you, only today. If you hurry, you can get up. I'm at high and it's beautiful I'm with this deep eternal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 noi saremo invisibili estremi indispensabili non parleremo più di ieri darò di noi il mio domani certo soltanto per amar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 Dit leven en ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen, die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kille maakt me gek.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 en ik voel me daar branden. En ik zou iets liever willen dan mijn hoofd.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 Mooi.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 Enchilada